Twee uur. Dit is Radio 1, met Robert Meter en Lara Rensen. Ja, we hadden kans op vijf medailles vandaag. Er is er één binnen. Historisch brons voor shortrekkers Shinky Knecht op de 1000 meter. Maar er kunnen nog drie medailles bijkomen vanmiddag op de 1500 meter bij het langebaanschaatsen. Dat is theorie, hè? Eerst het nws met Mark Visser. Met die bronzenplak voor Shinki Knecht. Eerste Nederlandse Olympische short -track medaille dus in de geschiedenis. In de zinderende finale van de duizend meter werd hij derde. Eerste werd de Russische Olympisch kampioen Victor An... en de Rus Vladimir Grijhorev werd tweede. In Syrië blijven de regering en de oppositie de mensenrechten schenden... ondanks het akkoord over de evacuatie van Homs. Dat zegt de president van het Internationale Rode Kruis die maakt zich zorgen over de omstandigheden waaronder de evacuatie de afgelopen week plaatsvond. De VN schortte de evacuatie gisteren op vanwege onduidelijkheid over het lot van de mannen en jongens uit Homs... die nog worden vastgehouden door de Syrische geheime dienst. In de Domkerk in Utrecht is oud-minister Els Borst herdacht. Familie, vrienden en collega's uit de Haagse politiek namen afscheid van Borst... die maandag dood werd gevonden in een garage bij haar woning in Beeldhoven. De politie gaat ervan uit dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen... Oud-premier Kok, die de kabinetten leidde waarin Borst minister was... sprak over zijn gevoelens van woede, bitterheid en vertwijfeling... naar aanleiding van haar vermoedelijke gewelddadige dood. Vanmiddag wordt Borst in besloten kring begraven. Bij de zeehondenopvang in Pieterburen wordt actie gevoerd door het personeel. De actievoerders willen dat de Raad van Toezicht vertrekt... en dat de oude opvangmethode van Leni het Hart niet meer worden gebruikt. Vanwege hun actie laten ze bezoekers gratis toe tot de crash... Een woordvoerder van de Stakers zegt dat de Raad van Toezicht er niks van bakt. En hoewel Leni het hart niet in die raad zit, heeft ze nog steeds wel veel invloed. De Raad zou het personeel min of meer dwingen om de oude methode van Leni weer in te voeren. Daarbij worden de honden allemaal volgens dezelfde norm behandeld... en mogen de zeehonden pas terug als ze 35 kilo wegen. Het weer Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Langs de noordwestkust staat er een zuidwesterstorm en met 9 tot 11 graden is het tamelijk zacht.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 hier begint het te kriebelen naar het uh, fraaie brons, helemaal, van Schinkie Knecht. Wat gaan Blokhuizen, Groothuis, Stuitert en Verwijden doen straks op de lange baan op de 1500 meter? NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Smeter. Maar eerst even nagenieten van die uh, geweldige medaille, die bronzen medaille op de 1500 meter van uh, Schinkie Knecht. Sebastian Timmerman. Wat een finale zeg. Ik wil zeggen, ja, uh, dat was een, een historische. Uh, niet alleen vanwege Sinnky Knecht trouwens, maar ook omdat uh, het voor het eerst is dat een Europees land het goud wint op de duizend meter. Uh, maar ja, ja, Europees, Europees. Victor Aande is eigenlijk een import Russen. Die hebben ze gewoon gekocht. Maar goed, die <lacht> wint de gouden medaille. Grigorev dus het zilver. En Sinnky Knecht deed het daarachter echt heel erg goed in die finale. Waarin het duidelijk was dat de Russen natuurlijk in uh, het volle huis van de ice skating arena over daar, de buren van waar ik nu inmiddels trouwens alweer zit. Want ik zit alweer in de Adler Arena. De Russen die namen uh, gelijk van kop af aan uh, het initiatief in de wedstrijd. 9,5 ronden lang. Of 9 ronden moet ik zeggen. Uh, niemand kwam daar meer voorbij. En Knecht die knokte zich heel goed naar die derde plaats toe. Uh, uh, en hield in de laatste bocht daar Woon Sin nog goed van zich af. De Koreaan die krijgt trouwens later nog een penalty aan de, brug, aan de broek vanwege wat geduw en getrek wat daarachter nog wel allemaal gebeurde. En Shinki Knecht dus naar een historisch bronzen medaille. In 1988 was Nederland succesvol bij de Olympische Spelen in Calgary, maar toen was het nog een demonstratiesport. En nadat het dus een Olympische sport werd, het short track, verloor Nederland de, de, het contact met de toplanden, vooral de Aziatische landen, Korea, China, brachten het short track tot een heel hoog niveau maar de laatste jaren knokte Nederland zich terug. Er kwam een plan onder leiding onder andere van Wilf O'Reilly. Van Arie Koops. Met bondscoach Jeroen Otter als grote man die het allemaal moest uitvoeren. Er is talent. Er, was een, er kwam een groep. Er kwam een trainingscentrum in Heerenveen. En dan zie je toch dat dat werkt. Middelen, ook op technisch vlak. Dat helpt gewoon zo'n sport vooruit. En dan heb je een paar toppers nodig. Onder wie Jorien Mos en Sienkie Knecht. Dus ja, Sienkie Knecht maakte het koelbloedig af. Extra Snap natuurlijk naar wat er allemaal gebeurd is in Dresden, Het Middelvinger incident. Knecht die eerder deze week toegaf dat hem dat toch nog wel een beetje parten speelde. In zoverre dat hij zich een beetje inhield op de eerste afstanden die gereden werden bij dit Olympisch toernooi. Hij was bang voor een straf. Hij was te bang voor dat de scheidsrechters op die 1500 meter erg op Knecht zouden letten. Maar nu... ...leek hij die stroom een beetje van zich af te hebben gegooid... ...en is hij op een prachtige manier naar een bronzen medaille toe uh, toegeschaatst. Dus brons achter Victor aan en Vladimir Grigorev. Een grote stap gemaakt dus door, uh, door de short -trackers. Dan eventjes naar zo dadelijk, um, Sebas, want de 1500 meter... ...daar uh, verwachten wij al een veel van. 1500 meter op de lange baan in de Adler Arena... Um, je had het net over middelen en techniek. Ja. Ik begrijp dat inmiddels de keuze gemaakt is in Amerika... Ja. in het Amerikaanse team om die pakken te wisselen, ja. De oude pakken weer te gaan gebruiken en dat het ook goed gekeurd is inmiddels? Uh, wat ik begrepen heb, maar ik ben natuurlijk even een paar uur weg geweest mm -hmm. van, uh, van de Adler Arena. Maar ik heb het net nog even gecheckt bij wat mensen die hier wel zijn gebleven. Wat ik begrepen heb, is er inderdaad uh, toestemming gekomen van de ISU, van de technische commissie. Die moest uh, dat goedkeuren. Uh, de pakken waren natuurlijk gewoon mee, want de Amerikanen zijn al een tijd van huis. Die hebben in Colalbo getraind in dus gewoon die oude pakken... die van hetzelfde merk zijn als uh, de nieuwe pakken die dus niet bevallen... Alleen ja, er staan wel allerlei reclame-uitingen op. Dus je begrijpt dat die in uh, alle L eraf moeten worden gehaald. Overigens, vanmorgen bij de training was het een beetje een mix. De een reed in uh, het nieuwe pak, de ander reed in de oude pakken. We hebben inmiddels begrepen uit het Amerikaanse kamp... dat uh, de beslissing, het besluit om terug te gaan naar die uh, oude pakken... ook niet helemaal unaniem is. Maar dat de beslissing dus wel is genomen. En dat dus de Amerikaanse schaatsers die we straks op het ijs gaan zien... onder wie dus Shawnee Davis, onder wie uh, Joey Mantia... Die in de de laatste ritrijd tegen uh, Koen Verweij en Brian Hansen Dat zij dus gaan aantreden in uh, de World Cup pakken zeg maar. En Jonathan Cook natuurlijk ook. Dat is de vierde Amerikaan. Dus dat, uh, dat hamerstuk is genomen. Nou we gaan, uh, we gaan zien. Misschien krijgen we al gelijk een Amerikaans podium. Wie zal het zeggen. Dat zou natuurlijk wel heel saillant zijn als dat gebeurt. Mm. Mm. jackie Jan Leeuwang uh, is hier aangeschoven. Specialist op dat onderdeel, op die 1500 meter, een tijdje geleden uh, zelfs uh, wereldrecord uh, geschaatst. Uh, was uh, in 2000 een honderdste sneller dan uh, Tuitert toen hij het goud vond. Dat we hem even gezegd hebben. Uh, hoe kijk jij tegen die hele pakkenaffaire aan bij de Amerikanen? Ja goed, kijk, je, je weet natuurlijk nooit hoeveel het precies uh, scheelt. Maar het, het, het zou al, uh, als je kijkt naar de 1000 meter dan zou, uh, zou het uh, drie tienden per ronde moeten schelen... als hij een medaille had willen winnen eigenlijk. Hè? Dus hmm. zo, zo kijk ik er dan een beetje naar. Dus uh, heb ik het over Davis. Ja, we zullen het zo meteen wel zien. Kan dat? Zou dat zo'n verschil uit kunnen maken? Ik denk het eigenlijk niet. Nee? nee. Dat gat achterop de rug, dat geeft hmm. niet zoveel, ja, ja, we uh, zoveel weerstanders. Maar als, uh, als het wel heel veel uitmaakt... dus als het mocht blijken dat vandaag wel goed gepresseerd wordt door de Amerikanen... dan hebben ze heel veel laten liggen. Ja. En dan heeft die pakkenfabrikant een probleem, denk ik. Ik geloof dat het aandeel al 2% gedaald was. Ja, het uh. zal al meevallen. <laughs> nou, dat is echt waar. Ik, ik denk dat dan de, de, de Amerikaanse bond echt een probleem heeft. Want uh, ja, die hebben het dan niet goed gedaan. Nee. Wat vond je van, uh, eventjes terug naar het short track... van de medaille voor Shinki Knecht, het brons? Ja. Wordt toch al gezegd dat het een historische ja. medaille is? Ja, is het ook. Ja, vind je dat ook? Ja, tuurlijk. Waarom is het Eén, historisch? Eentje moet de zijn, nou, omdat het... Gewoon de eerste is. Het is zo'n zo uh, goed veld eigenlijk wat daar rijdt en... Uh, hij zat er heel goed op. Hij heeft het echt zelf gedaan. En, uh, ja, dat is knap. Niemand gevallen. Op de 1000 meter. bons voor <coughs> Shinky Knecht. En dat is uh, ja, de eerste Olympische shorttrack medaille voor Nederland. Uh, de Vries Knecht was er eigenlijk een beetje sprakeloos van. Ja, dit is echt geweldig. Ja. Ik heb ze ook nog niet veel woorden voor. Dat, uh, ja, dat het er nu allemaal uitkomt is echt uh, geweldig. Ja. Probeer dan toch naar woorden te zoeken. Ja, ja. En, uh, ik had misschien een beetje geluk uh, in het begin van de dag. Maar in de halve finale had ik echt gevoel of, het, uh, of ik het uh, kon gaan doen. En uh, toen kwam er iemand uh, heel binnen door, En ik goorde hem niet eens het volle bak dicht. Maar ja, was het was wedstrijd was in principe wel over. Maar de uh, scheidsrechter besloot in het voordeel van mij. En uh, ja, in de finale heb ik gewoon voor alles gereden dat ik waard was. Dat uh, resulteerde in de derde plek. Je hebt geschiedenis geschreven, short geschiedenis. Ja, nee, in Nederland. Ja, nee, inderdaad. Geweldig toch? Ja. Ja. En dan ook met deze mannen in de finale, dat moet helemaal een goed gevoel geven. Ja, natuurlijk. Nee, er waren echt niet de minste. En, uh, ja. Ik denk dat het gewoon uh, ver gestreden werd. Op een paar kleine dingetjes na. Maar, uh, en ik was hier zelf nog wel een klein foutje gemaakt in het begin. Ik ging ineens de vijf. En dat had gewoon niet gemoeten. En dan had er misschien nog wel iets minder gezeten. Maar ik ben nu echt ontzettend blij met, uh, met Brons. Was dit jouw plan? Dus je de hele dag alleen maar steeds de compositie nemen. Terwijl dat eigenlijk nooit tactiek is. Nee, nee. Maar ik wist gewoon dat, dat, dat, dat nu gewoon voor deze op dit moment was dat gewoon uh, het beste idee. Alles of niet? Alles of niets. En naar voren. En dan uh, gewoon kijken hoe ver ik kom. Ja. En dan die halve finale. Dat je dan toch nog uh, hè, met een met nodige geluk. Wat, wat waren je gedachten op dat moment? Dan dacht je oei, ik ga de finale niet halen? Nee, nou, ik dacht wel van uh, ik werd eruit gebukt En uh, toen dacht toen dacht ik wel van ik moet nu wel gewoon initiatief blijven tonen. Dus, dus blijven rijden. Zodat de scheidsrechter wel zien dat ik, dat ik zelf het idee had dat ik, dat ik niet fout was. Dus ik heb gewoon doorgegeven wat ik waard was in die finale nog. En dan uh, word je toegevoegd. Mooie dag hè? Zeker, ja. Brons, voelt als? Een beetje gehaald voor jou? Ja, denk nou, na de eerste dag van, uh, ja, na de eerste dat ik dacht wel. Ja, C.S. Juffermans, voormalig showtrekker natuurlijk, weer hier in de studio. Je hebt die race ook bekeken. Wat was jouw reactie na die race toen je het zag? Nou, tijdens die race was mijn reactie, ik werd helemaal gek. Kijk, hij doet in eerste instantie wat je verwacht. Hij gaat direct het eerste rechte stuk, trekt hij door naar kop. Vervolgens komt hij een beetje in het gedrang en komt hij op de vijfde positie te zitten. En wordt je eigenlijk een beetje toch wel afhankelijk van wat degenen om hem heen doen. Nou, schuift die plekje op naar vier en dan komt de koreaan van vijf. Die gaat in één keer naar drie. En dat is het moment dat Shinky uh, ruimte ziet om uh, te passeren... en gaat hij naar de derde plek. Ja, en toen hij daar lag, had ik al ongeveer de hele televisiestudio uh, in elkaar geslagen. <lacht> uh, en ik overigens niet alleen, want we stonden daar met... Uh, nou, Jeroen Stomphorst uh, stond ook uh, helemaal uit zijn dak gegaan. Iedereen die achter de camera stond ook. Het was echt fantastisch om, ja, om, om dat met elkaar, zeg maar, dat moment uh, mee te maken. Helaas zat ik niet in het stadion, maar het is... Het is echt een historische plak. Hè. Dit is een traject wat een aantal jaar geleden is ingezet... Uh, om een nationaal trainingscentrum in Heerenveen te maken. Daar met elkaar te gaan trainen. Goede trainer erop gezet. En uh, dit, dat resulteert dus eigenlijk in een aantal jaren al gewoon in de plak. En dat, dat gaatje wat hij dan vindt. Is dat een echte Shinky move? Nou, Shinky is wel waanzinnig goed in passeren. Hij kan natuurlijk ook in zijn eentje hard op kop rijden. Maar het is wel een man die die altijd nog een actie weet te maken. Wat dat betreft lijkt hij een beetje op de, op de uiteindelijke winnaar Victor An. Alleen, Victor An kan dat nog in het kwadraat. Hm. Uh, die kan bijna achteruit volgens mij nog wow. uh, mensen passeren. Maar Shinky doet het waanzinnig knap. En hoe hij dat doet... En ook in de voorronde al. En de halve finale... wordt hij bijna onderuit gekegeld. Hij blijft toch staan, laat zien van... Uh, jongens, ik ben er nog... En, uh, nou, wat hij doet is waanzinnig. Wat me net opviel in het interview, dat hij weer refereerde aan de jury. Dat hij even wilde duidelijk maken dat hij val, dat hij daar niks mee te maken had. Dat dat in, in, zelfs in zo'n Olympische finale nog in zijn hoofd uh, maalt. Want eerder in de week hebben we dat ook al van hem gehoord. Nou, in de, eerste week zag, of in de eerste wedstrijddag zag je echt dat hij heel voorzichtig was. En dat hij gewoon bang was om iets te doen wat ook maar in de buurt van een penalty zou kunnen komen. Wat je vandaag eigenlijk zag, hij werd ja, onderuit gebeukt. Of vandaag bleven staan, maar hij werd gebeukt door de, door de Koreaan in de halve finale. Wat hij eigenlijk zegt van: ik reed wel volle bak door. Ook om aan te tonen dat ik hier. Uh, ja, dat ik. Dat ik echt wil. Weet je, dat ik. Dat ik wil. En dat ik laat zien. Van, uh, dat, ik, dat, dat het echt aan die Koreaan lag. Nee. Dat had hij, wat mij betreft, niet hoeven doen. Het was wel een hele discutabele. Of uh, um, um, uh, penalty. Je moest echt wel een paar keer het beeld hebben gezien. Uh, om te zien dat die Koreaan fout was. Dus het lag wel heel dicht bij elkaar. En en dat dan... zag je ook bij de jury, hè? dat ze steeds weer dat moment terugdraaiden. Ja, ze hebben, ze hebben ongeveer zes camera's hangen... en ze kijken continu het moment terug. Want dan uh, gaat het erom dat Knecht in zijn baan bleef... en niet juist nou, de Koreaan opzocht. Of nou, hoe? Hoe? Dat, dat ook. Wat de Koreaan haalt binnendoor in. In principe is degene die binnendoor inhaalt, haalt... heeft voorrang bij het eerste blokje. Maar dan moet je hem wel minimaal daarnaast zitten. En de Koreaan zat er gewoon op een paar centimeter na nog niet naast. En dan heeft de Knecht gewoon voorrang. Wat overigens grappig was, dat Mario van den Ende Twitter. Uh, dat uh, uh, ja, video-analyse uh, uh, video van Scheids toch wel heel belangrijk is. Het vond ik wel grappig, ja. dat ook hij ja. dus blijkbaar het short volgt. En dus ook de arbitrage met een extra uh, oog bekijkt. En een link ja. naar het voetbal ziet ook. Ja. Huh? Ja. Ja. Um, wil je het ook even over Jorien Moors hebben? Want daar zagen we ook wat um, gebeuren, of eigenlijk heel weinig bij haar. We willen we het straks met je over hebben. Eerst eens even horen hoe zij uh, terugkijkt op haar race. Nou ja, er valt niet veel over te zeggen, denk ik. Uh. Uiteindelijk is er een valpartij en uh, word ik ook even geraakt, moet ik heel, uh, heel even bijbenen. En, uh, en op dat moment dat je erachter zit, gaat het gas erop. en uh, ja, Zodanig dat je niet meer kan passeren en dan uh, ja, dat was het vierde. Ja. Ja, het leek wel eigenlijk een wondertje dat je op de been bleef of had je dat gevoel niet? Ik heb geen idee, ik heb de beelden zelf niet teruggezien. Uh, op dat moment ben ik alleen maar bezig met, we uh, moeten doorschaatsen en... Uh, er zijn nog kansen, dus daar denk ik niet over na. Ja, het werd uiteindelijk dus een strijd tussen vier dames, waarbij jij natuurlijk ook met Fontana moest afrekenen, maar die liet je er niet tussen. Nou ja, uiteindelijk gaat meteen het gas erop en dan is er gewoon geen ruimte en ook geen mogelijkheid meer. Iedereen zit dan kapot en dan is het achter elkaar rijden en hopen dat iemand een fout maakt. Maar ja, die werd er niet gemaakt dus. Ja, en dan is het, dan is het in, dat, in dat geval eigenlijk kansloos. Nou ja, dan word je vierde, ja. Ja, en ja, hoe sta je hier dan? Want ja, het is natuurlijk wel een schitterende A-finale die je hebt gereden. Nou ja, ik ben er niet blij mee, nee. Ja, je koopt er niks voor. Nee, ik had graag die medaille willen hebben. Ja. Uh, was dit echt zo'n dag waar je ook steeds het gevoel had van... ja, het zit erin, het is mogelijk. Ik voel me zo top. Ja, zeker. Ik voelde me gewoon heel relaxed en sterk. En uh, ik was er eigenlijk wel klaar voor. En uh, dat heb ik ook wel laten zien, denk ik. Alleen, uh, ja, net niet goed genoeg. Dan moet je morgen weer in actie komen op de lange baan. Maar uh, ja, dan moet je eerst deze knop maar even omzetten, denk ik. Hè? Is dat moeilijk? Nou ja, we gaan even uitfietsen en dan uh, vanavond is het wel weer goed. Zo. Dat gaat snel. Even uitfietsen en dan morgen weer knallen. Het goud was voor de Chinese titelverdedigster Yang. Zilver ging naar Shim sook uit Zuid-Korea. En de Italiaanse Arianna Fontana pakte het brons. Ja, de vierde plaats dus voor Jorien Termors. Um, ze is wat mij opviel bij haar. Maar dat moet jij me maar even uitleggen. Is dat zij bleek bijna niet meer haar best te doen op het eind... Zal dat nou, er gewoon niet meer in? Of wat gebeurt er dan bij haar? Nou, er gebeurt wat in die race... waardoor er uiteindelijk nog vier kunnen strijden... om, uh, om, de, om de drie uh, medailles die er te verdelen zijn. En wat Jorien zelf niet in dit interview... maar volgens mij in een, een televisie-interview aangeeft... van, ja, weet je, op het moment dat het gas erop ging... ging het zo loeihard... Hmm. En ik kon gewoon niet meer passeren. Ik kon net volgen. En dan, ja, dan oogt het van, ja, ze probeert niks. Maar goed, als jij net ze aan... Ze kon niet meer dan dat. Nee, dit was echt... En, en ze is heel teleurgesteld. Dat geeft ze ook aan. Van, ja, ik zat zo dicht bij een plak. En uh, het is echt enorm jammer. Aan de andere kant zegt ze ook in de, bijna in dezelfde zin van... Dit was wel wat het was. Ik heb volle bak gereden en er zat gewoon niet meer in. Het enige uh, puntje van kritiek wat we dan misschien nog kunnen hebben... of wat misschien nog wel voor die medaille had kunnen zorgen... ze zat achter een valpartij... Als ze daarvoor had gezeten, voor die valportaat gezeten... en al in eigenlijk een van de scorende posities... Hmm. dus een, plek 1, 2 of 3... dan had ze misschien nog net wel die medaille kunnen hebben. Dus want had ze zich eerder moeten opwerken naar voren. Ja, want je, als je net kan volgen op plek 4... kan je ook net volgen op plek 3. Okay. Maar um, dan heb je natuurlijk al nog wel de kans... dat je van achteren ingehaald wordt. Dit is een, een, een geweldige dag voor het uh, shorttrack. Dat op deze manier natuurlijk uh, fantastisch in de publiciteit komt. Eigenlijk al vanaf uh, het een demonstratiesport was, hein? Monique Velsenboer in de Die toen ook uh, drie medailles, goud, zilver en brons uh, won. Ja, en de mannen, relay finale ja. natuurlijk, hè? Die, die we toen ook wonnen. Ja, de, dus wat betekent dit nu voor de shorttrack uh, sport? Ja, dit is wel, weet je, een aantal jaar geleden is, is er een, een traject, wat ik net vertelde, een traject ingezet om de sport te ontwikkelen. Uh, dus je ziet nu bij, bij, uh, bij de nationale top, dus, dus de Jorins de en de Shinkies van de deze wereld. Daar, die faciliteiten van, zijn fantastisch goed. Vervolgens zie je dat er uh, marketingbureaus instappen... om het Europese kampioenschap bijvoorbeeld in Dordrecht uh, te organiseren. Uh, je ziet dat de clubs voller raken. Dus alles bij elkaar zie je dat die sport gewoon een stap maakt. En dat je dan een plak nu meepakt... is zo belangrijk om, om die ontwikkeling door te laten zetten. En we weten nu, en daar ging ik al vanuit met toernoodirecteur volgend jaar bij het Europese kampioenschap... dat zal gewoon rampvol zitten. En dat heeft mede te maken met de prestaties van, nou, van, van Jorien ten Mors en Shinky Knecht... En, wat er nog, nog gaat komen. Want ik verwacht echt nog wel een plak, uh, zeker op de aflossing. Hm. Dus allemaal dan, al, de basis ligt er nu. Dat, he, dat is vandaag bewezen. Nu is het even doorpakken en zorgen dat we uh, erbij blijven bij de top. Dat is eigenlijk het basis, de, ja. wat je zegt. Even doorpakken. <laughs> ja, ja, uh, is er genoeg talent, zeg? Nou, nee. als ik kijk, uh, ik uh, train op dit moment kindjes van 19, 11, 12 jaar. Uh, uh, dat doe ik samen met Lisbeth Maasam. Uh, die was nummer 4 nog op de vorige Spelen. Je ziet die kinderen... Los van het feit dat er echt talenten tussen zit, je ziet ook dat ze het heel leuk vinden. Ze lange banen en ze shortrekken bijna allemaal. Maar eigenlijk zeggen die kinderen allemaal van... ja, bij het shorttrek ben je dichter bij elkaar. Je ziet meer, je kan de baan overzien. Technisch is het moeilijker. Dus, dus je moet hele fijne techniek creëren... wat die kinderen ook weer meenemen naar de lange baan. Dus dat hebben we in ieder geval gewonnen. Dat iedereen nu heeft gezien... Hé, hey, Jorien die kan na twee jaar lange banen de Olympische Spelen halen. En dat de basis is echt vanuit het shorttrek. En die ontwikkeling meenemen zie je ook dat de clubs enorm groeien. Zees, dankjewel. En gefeliciteerd met dankjewel, deze medaille. Man. Ik ga lachend naar huis. <laughs> ja, niet, ja, ik goed zo. Tien minuten voor half drie is het. Zullen we eens even kijken hoe het is in Rotterdam... bij het ABN AMRO-tennis-toernooi. De halve finale daar. Marcella Mesker. Ja, de eerste halve finale is begonnen. Tussen Thomas Berdi, de nummer 7 van de wereld uh, uit Tsjechië. En Ernst Gulbis uit Letland, de nummer 24 van de wereld. Drie games gespeeld. Het gaat op service. Het is 2-1 voor Berdi. Dit is natuurlijk de eerste halve finale. En nou, wij kijken natuurlijk ook vooral uit naar die tweede halve finale. Vanavond om half acht. Want daar staat heel verrassend Igor Seisling. Die gisteren ja, een uitmuntende vorm Philip Koolschrijber in drie sets uh, versloeg. Seisling speelt vanavond tegen de Kroaat Marin Sili. En het is eigenlijk wel uh, grappig hier in Rotterdam. Een heel sterk bezet toernooi met uh, vijf van de top tien. Uh, maar er staat er maar eentje in de halve finale. En dat is dus Thomas Berdych, de nummer zeven. De andere zijn uh, alle drie ongeplaatst. Ernst Gulbis uh, verraste dit toernooi... door gisteren titelverdediger uh, Del Potro uit te schakelen. Eerder versloeg hij al Dimitrov. Ja, en uh, onderin was het natuurlijk uh, helemaal een slagveld. Want uh, Gasquet verloor daar, die stond als vierde geplaatst. Andy Murray verloor gisteren twee sets van Marin Silic... En Zeisling dus heel uh, knap en verrassend door naar de halve finale. Eerste halve finale dus onderweg drie games uh, gespeeld. Het staat uh, 2-1 voor Thomas Berlich. De mannen hebben vijf keer tegenover elkaar gestaan. 3-2 in het voordeel van de Tsjech. Dus we verwachten een, uh, een close wedstrijd met uh, heel veel power en heel veel servicegeweld. In de Domkerk in Utrecht is vanochtend een herdenkingsdienst gehouden... voor oud-minister Els Borst. Afgelopen maandag werd ze dood aangetroffen in haar garage. Vermoedelijk is ze het slachtoffer geworden van een misdrijf. Ongeveer 700 mensen waren in die kerk aanwezig om afscheid van haar te nemen. zag ook verslaggever Roelpaal. Toegewijd en precies. Warm en humorvol. Dat waren de woorden die werden gebruikt om Els Borst te typeren. Haar dochter vertelde dat ze bij een werkbezoek in een ziekenhuis alle tijd nam om een huilend meisje te troosten. Ook in haar jaren als minister van Volksgezondheid was ze voor alles arts. Bij de herdenkingsdienst waren vele politieke vrienden. Onder hen natuurlijk Jan Terlouw, een van de aartsvaders van D66. Het is een hele mooie dienst geweest. Het benadrukt wat een ongelofelijke vrouw ze is geweest. Echt zo'n moeder des vaderlands als het op het gebied van de zorg... Een heel waardevol partijlid. Een indrukwekkende minister. Kortom, een vrouw van betekenis... die ook heel mooi herdacht is in de Domkerk. Gaat u haar persoonlijk missen? Ja, zeer zeker. Ik kende haar al 40 of 45 jaar. We zagen haar op congressen bij alle mogelijke gelegenheden. En telefoontjes. Ja, we gaan haar zeer missen. Zo is het leven. Mensen vallen weg. Dit is wel een heel tragische manier geweest. Maar we gaan haar niet vergeten. Roger van Bokstol, voorzitter van de Eerste Kamerfractie, zei... deze vrouw heeft zich als geen ander ingezet voor een waardig levenseinde. Iets wat haar zelf waarschijnlijk niet vergund is geweest. De begrafenis, de begrafenis van Els Borst is in Bildhoven in Besloten Kring. Wij gaan terug naar Sochi. Het is zeven minuten voor half drie. Drie keer eerder. Voorover de Nederland goud op de 1500 meter bij de mannen. We zijn er goed in. laatste keer was vier jaar geleden in Vancouver... toen Mark Tuitert won. De titelverdediger is er nu ook weer bij. Steven Dalaboud stelt hem en die andere Nederlandse deelnemers aan u voor. Mark Tuitert is titelverdediger. Vier jaar geleden in Vancouver verbaasde hij vriend en vijand door als eerste Nederlander sinds 1972 Olympisch goud te winnen op de 1500 meter. Trailer of the Netherlands has one gold in the meter. Je bent echt Olympisch kampioen jongen. Unexpected, you can see the look on his face. Sindsdien won Tuiter geen wedstrijd meer. Tot eind december. Op het Olympisch kwalificatietoernooi zette Tuiter de eerste stap naar nieuw Olympisch succes. Hij won voor het eerst in bijna vier jaar weer een wedstrijd. Dit is wat je noemt pieken. Koen Verwey is sterk dit seizoen schaatser uit Alkmaar. Het is maar niet van Brevoer, en komt ook uit de skielerspot. Het vorige seizoen liep voor Verwij in de mist. Het ligt aan alle kanten over in ieder geval. Nee, het was niet zo'n goede race. Uh, zwaar kloten. Maar dit seizoen gaat het stukken beter. Zo won Verwij de wereldbeker in Calgary... en bracht hij het Nederlands record op de 1500 meter op zijn naam. Wat een race. Het leverde complimenten op van Shawnee Davis. Wat is Aaron? Ik ben al een milkshake. Verwij debuteert op de Spelen. Ik wil op de Olympische Spelen staan. En op deze 1500 meter maakt hij kans op het podium. En dat geldt ook voor Stefan Groothuis. Groothuis deed al twee keer eerder mee aan de Olympische Spelen. Maar erg goed verliepen die niet. Zo werd Groothuis op de 1500 meter in Vancouver 16e. Veel vaker nog in zijn loopbaan werd Groothuis vierde. En daar baalde hij dan van. Deze kan ook nog bij. Of hij werd gedisqualificeerd. Maar dan moeten ze dat maar lekker doen, die uh, eikels van de ISU. Maar Groothuis won ook. In 2012 werd hij twee keer wereldkampioen. De kroon op zijn carrière kwam afgelopen woensdag... met de Olympische titel op de 1000 meter. Het is Groothuis! Stefan Groothuis is Olympisch kampioen! Voor Jan Blokhuizen is de 1500 meter een nekstraatje. Jan Blokhuizen uit zuid Zuidschaarwouden. Lang was hij Sven Kramers ploegenoot, Maar na gedoe bij TVM... Nou, ik, ik, ik heb me wel eens beter gevoeld nu. Ik voel wel dat hij uh, uh, een klein beetje door mijn vingers glipt. Vertrok Blokhuizen naar team Correndon. Hallo, we zijn Cor en Don. Blokhuizen werd de afgelopen jaren vaak tweede. Ik heb het geprobeerd. Ja, Dat ze eigenlijk gewoon als een, als een natte krant. Maar op het EKO-round pakte hij vorige maand in een stijgende vorm. zijn eerste individuele internationale hoofdprijs. Jan Blokhuizen heeft de grote prijs te pakken. Ja, en die hoorden hem al eventjes. Sebastian Timmerman. Vanuit de Adelaar Arena, want daar gaat het vandaag allemaal weer gebeuren, Sebastiaan. Um, ja. Samen met, ziet je, wie zit je vandaag? Samen met Paulien. Samen met Paulien. En uh, het viel ons net op dat het uh, erg rustig is. Maar ja, sinds een klein uurtje is natuurlijk uh, Amerika-Rusland aan de gang. Hier vlakbij in het Bolsoy uh, uh, uh, Theater, wilde ik zeggen. Maar stadion. 0-0 <hijen> daar overigens volgens mij nog in de tweede periode. Ja, maar dat tezijde. Uh, er zijn heel veel Russen volgens mij daar naartoe gegaan. Gegaan, terwijl Paulien de Russen met Yuskov en misschien Skobrev, maar vooral denk ik met Yuskov, toch een grote favoriet hebben. Ja, ik denk ook dat uh, Yuskov uh, hier zeker kans maakt om uh, podium te rijden. En uh, ja, het is een hele goede 1500 meter rijder. Uh, hij reed ook een goede duizend. Of goede, goede ronde tijd. Dus ja, ik, ik verwacht wel wat van, van Juskov eigenlijk. En uh, dus ja. <laughs> maar ja, dat is daarnaast. Hebben natuurlijk de Russen uh, die hebben ook nog niet heel veel uh, uh, gepresteerd. Dus dat is, ze willen ook. En ze moeten ook natuurlijk. En ze willen misschien ook wel een keer die Nederlanders van het podium af hebben. En uh, als we daarnaast kijken. Ja, ik denk ook bijvoorbeeld. Uh, aan een, uh, een Als we naar de buitenlanders kijken. Bijvoorbeeld de Morrison. Die op de duizend meter uh, ja, op het podium kwam. En voor hem geeft het toch ook weer. En een stuk vertrouwen eh, waardoor hij nu op die 1500 eh, ja, wellicht ook wat kan laten zien. Ja, um, andere niet-Nederlanders, Bart Swings bijvoorbeeld, rijdt ook snelle rondjes op de 1000 meter. Ja, Swings had ook snelle, snelle rondetijden. En ja, ook van hem, eh, ja, het zou voor, voor het Belgische schaatsen en voor Bart eh, natuurlijk ook fantastisch zijn als hij eh, het hier gaat, uh, gaat redden. En ook de manier waarop, want hij, hij, ja, het is ook een goede, goede schaatser, hij rijdt technisch goed... Ja, het is 1500 is, niet, uh, is echt een hele open afstand. Een geniveleerde afstand ook. Want de laatste 22 wereldbekerwedstrijden... die werden verreden sinds Vancouver... werden door 12 verschillende rijders gewonnen. Als we even kijken naar de Nederlanders. Jan Blokhuizen, nou, we hoorden het al. Voor hem is het een cadeautje. Stefan Groothuis, die komt als tweede in actie. Blokhuizen in de tweede rit. Groothuis in de zevende rit. Ik ga even een enorme open deur intrappen. Die rijdt hier lekker vrij uit... naar die, naar die gouden medaille die hij al heeft. Nou, dat is niet zo 1-2-3, denk ik. Maar het is wel zo dat Stefan... Kijk, die heeft zijn gouden plak op zak. En die heeft nu een. Nou ja, er valt misschien wel een bepaalde last van je schouders af. Die is inderdaad heel vrij rijdt hier rond. En ik moet zeggen, ja, hij rijdt gewoon technisch heel goed. En vanmorgen was hij aan het trainen. En het lijkt gewoon of hij. Uh... Ja, nog beter wordt. Is zo'n laaglandbaan uh, dus niet op hoogte waar de snelheid soms vanzelf komt, is dat in het nadeel van de sprint? Dus die, die ronde extra zeg maar, die dikke ronde extra, die 500 meter extra gezien, uh, uh, na de 1000 meter? Nou, het is wel belangrijk dat je die laatste ronde, dat je, want de, ja, dat je die goed kan blijven, die moet je eigenlijk gewoon goed in je hoeken blijven zitten en die bochten doortrappen. En daar zijn misschien de, de meer, de echte 1500 meter specialisten misschien iets meer in het voordeel. En wat verwacht jij tot slot van Tuitert en Koen Verwij? Nou, Mark, dat is natuurlijk uh, ja, we weten eigenlijk van Mark gewoon dat hij op, op zo'n uh, Olympisch toernooi, kan die, die staan. En uh, hij liet het eigenlijk bij de KKT zien van, hier moet het gebeuren. En dan verraste hij eigenlijk iedereen weer door in één keer ja, gewoon uh, gigantisch harde 1500 meter neer te zetten. En ik, ja, ik achter hem hier ook in, sta en of, uh, hier, uh, in staat. En, uh, en Koen, ja, die rijdt uh, dit seizoen natuurlijk al heel stabiel en, uh, en goede 1500 meters, wint 1500 meters. Ja, en ik... Ja, wat dat betreft heeft... Ja, ook hij heeft gewoon echt kans om, om uh, op de hoogste trede te komen. De hoogste trede waar uh, in uh, het Mannentoernooi al drie keer een Nederlander stond. Kramer, Groothuis en Michel Mulder. We gaan zo beginnen op de vijf, met de 1500 meter voor de heren. Eerste Nederlander dus in rit 2, Jan Blokhuis. Ja, Jacqueline jan Leeuwang zit hier in de studio. Worden je handen al licht vochtig of ben je niet zo'n type? Ga je gewoon lekker achterover zitten? Nou, nog niet hoor. Nee? nee? Ik, ja, ik, ben wel, uh, ik ben wel vrij nerveus als ik zit te kijken. Eigenlijk meer dan toen nu schaatste. maar... Ja. En als je al te vochtige vingers krijgt, dan glijdt die prachtige ring er misschien vanaf. Vertel daar eens over. We ja, staat steeds net ook dicht. Maar. We laten hem nu zien op onze webcam. kunt u volgen via radio1.nl. Vertel eens over die ring. Nee, als, je als je in Calgary een wereldrecord uh, schaadt, dat geldt voor alle deelnemers, hoor, uh, dan krijg je een gouden ring. Bij de junioren krijg je een zilveren ring. Vraag even mee eens wat erop staat dan. Nou, daar staat een, uh, daar staat een afbeelding op van, een, uh, van de Brothers of the Wind. En dat is een plakkaat die ook in. Uh, dat is een hele grote bronzen plakkaat. Die hangt in het stadion, uh, of in de hal van het stadion van Calgary. Heb je hem altijd dom? Nou, de laatste tijd heb ik wel, ik heb het laatste jaar geloof ik omgegaan, ja. Omgedaan, ja. ja. Het is puur toeval eigenlijk, weet je hem vandaag al wat. Nou, maar Het brengt ja. <laughs> geluk, of niet? Ja, dan laten we het daar maar op houden. Huh? We gaan naar het uh, nieuws van uh, half Dit drie. Is Radio 1. En dat uh, wordt gelezen door Mark Visser. In Turkije is omstreden wet aangenomen die de regering meer macht geeft om rechters aan te stellen. Het debat in het parlement over de wet begon vrijdagmiddag... en was vanochtend pas afgelopen. De gemoederen liepen hoog op. Een oppositielid verliet zelfs de zaal met een bloedneus. De wet is gewoon te fragil. Premier Erdogan zou hem willen gebruiken... voor een grote schoonmaken binnen politie en justitie. In Syrië blijven de regering en de oppositie de mensenrechten schenden... ondanks het akkoord over de evacuatie van Homs... zegt de president van het Internationale Rode Kruis. Die maakt zich zorgen over de omstandigheden... waaronder de evacuatie de afgelopen week plaatsvond...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 Even na half drie gaan wij weer naar de Ater Arena... waar Sebastian Timmerman en Pauline van Deutekom... de rit van de Eerste Nederlander zullen gaan verslaan. Um, welke tijd is er nu gereden in de Eerste? Ja, 1.49.42 op naam van Vincent de Hetre uit Canada die die eerste rit wint. Maar 1,49 Parlien, daar doen we het vandaag niet voor. Dat gaat veel harder vandaag, denk nou, ik. Nou, ja. dat uh, is een tegenvallende tijd. Uh, afijn, uh, de hertre wint van David Andersson die reed 1,50. 1,50, 29. Dat is nog een jonge knul, 19 jaar. Om Henk Gemser even te quoten, dat kan beter, zullen we maar zeggen. Jan Blokhuizen uh, gaat zich opmaken, dus voor rit nummer 2 in de Adler Arena. Hij krijgt uh, de witte armband, betekent dus dat hij in de binnenbaan gaat starten. In de buitenbaan dus finisht. 1500 meter. Hè. Zal het binnenstarten binnen buiten Ten Tenminste, als je binnenstart. Het is al het tegenovergestelde van wat je start. Zo moet ik het zeggen waar je finisht. Nou zeggen we, Paulin, bij de 1000 meter bijvoorbeeld wel eens. Hè, laatste binnenbocht, lekker fijn. De 1500 meter zeggen we dat ook vaak. Het is een voordeel als je de laatste binnenbocht hebt. Maar ja, Groothuis pakte de Olympische titel met de laatste buitenbocht. Dus, dus, maar hoe geldt dat voor die 1500 meter? Is dat wel Geldt dat daar meer dan op de kilometer? Nou, dat, dat wisselt... Uh, ja, het is wel lekker soms als je... Het hangt ook van je tegenstander af. Hè? Als je net een tegenstander hebt waarbij je echt die laatste binnenbocht... en naartoe kan trekken, dan is het wel fijn. Aan de andere kant, als je niet een hele snelle starter bent... dan kan een eerste binnenbocht ook wel fijn zijn om uh, extra vaart te maken... Dus voor, en dat is wellicht, ja, voor Jan is dat misschien dan nu ook wel weer een voordeel. Kijk, je praat eigenlijk als schaatser altijd uh, uh, het naar jezelf toe. Dus zo zal Jan Blokhuizen en uh, ook Koen Verwij trouwens het geredeneerd hebben... toen hij gisteravond de loting zag. Want straks in de laatste rit start Koen Verwij. dus ook in de binnenbaan. Die finish dus buiten. En Groothuis en Tuitert hebben dan weer het voordeel van de laatste binnenbocht. Maar eerst Jan Blokhuizen. Cadeautje voor Jan dat hij hier mag rijden omdat Kramer uh, geen zin had. Hij richt zich helemaal op de 10 kilometer. Blokhuizen die natuurlijk natuurlijk ook al een medaille op zak heeft. Ja, we hebben zoveel medailles dat hij ze bijna vergeten, noemen ze nu en dan. Maar Blokhuizen werd natuurlijk tweede achterkramer op de vijf kilometer. Hij is gestart. Waar reed hij 1500 meters dit seizoen? Toch best wel vaak, bijvoorbeeld bij de nk afstanden, Bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Bij het EK, wat die uiteindelijk won. Maar toen eindigde hij op de 1500 meter, niet verder dan de negende plek. En één keer reed hij nog in de wereldbeker. Je ziet dat Nancy de betere sprinter is van de twee. Nancy opent in 23-24 tegenover 24-12 voor Blokhuizen. En die zal dan Nancy ook al gelijk voor zich langs zien gaan. In dat uh, zwarte pak met dan op de armen en zo'n beetje halverwege de armen onderarm en bovenarm de Italiaanse vlag getekend. Nancy van buiten naar binnen toe. De nummer 25 van de kilometer en nummer 28 van de Olympische 500 meter al dit toernooi. En nog altijd Nancy met de voorsprong onderweg naar de eerste volle rondetijd. Want we hebben de 700 meter op zitten. 26,74 voor Nancy. 26,26 26 de rondetijd voor Jan Blokhuizen. Is dat een beetje oké? Okay? Ja, dat is wel een beetje wat Jan, uh, hoe Jan een 1500 meter rijdt. Hij zal niet uh, heel hard openen. En dan zie je ook, die Nancy, is meer een, uh, meer een sprinter... En voor, ja, voor Jan komen nu eigenlijk de ronde er, eraan. En kijken of hij dan in deze ronde nu het gaatje dicht rijdt met Nancy. Nee, nog niet. Nog altijd houdt Nancy het voortouw. Blokhuizen zit hem wel meer op de huid dan de ronde hier voorafgaand. Hij heeft er nu 1100 meter op zitten. Je ziet ook in de rondetijd dat hij twee tiende sneller was zojuist. En dat Blokhuizen bijna een seconde sneller is dan de winnaar van de eerste rit. Dat was dus die de Hetter. Maar nu al het voordeel voor Nancy dat hij een richtpunt heeft op de kruising. Waarop Jan Blokhuizen schijnlijk toch ook wel behoorlijk wat snelheid verliest. Blokhuizen laatste buitenbocht. Nancy de laatste binnenbocht. Maar Ondanks de laatste buitenbocht blijft Jan Blokhuizen de sprinter. Mirko Giacomo Nancy wel voor. Ze gaan ook veel sneller rijden dan uh, Vestal de Hettere deed. Dus hier komen echt acceptabele tijden aan. 1.46.50 is de tijd die Jan Blokhuis neerzet. Jan Blokhuizen neerzet. En daarmee is hij 16e van een seconde sneller dan zijn beste seizoenstijd. Dat was een tijd uit Calgary. Mag hij hier tevreden mee zijn Pauline? Ja, nou, Wij zien hem hier zijn hoofd uh, van niet schudden. En als je uh, rondjes, uh, naar zijn rondjes kijkt en heeft hij op zich niet heel veel verval. Uh, eigenlijk vrij netjes. Maar ja, hij mist gewoon die snelheid uh, van die een echte 1500 meter rijden heeft. Maar voor hem was deze 1500 ook wel lekker straks richting de ploeg. Ja, terwijl je... terwijl je misschien nu ook kunt zeggen: van ja, hij houdt hier misschien geen lekker gevoel aan overrichting. Nou, de ploeg je, ziet hem, ja, je zag hem nee, schudde hem aan de andere kant ook wel weer. Vervolgens ook alweer. Ja. Het, het was geen hele slechte rit voor Jan. Als je kijkt naar zijn tijden wat hij dit jaar gereden heeft... dan, uh, dan is dat wel uh, naar verhouding. Alleen, uh, ja, wat ik wil zeggen voor richting de achtervolging, die is natuurlijk aan het eind uh, van de Spelen... En aangezien hij hier uh, gebleven is... is het wel lekker dat je nog een keer scherp mag stellen voor zo'n uh, zo rit. 1 minuut uh, 46 seconden en 50 honderdste van een seconde trouwens. Eén dingetje rechtzetten nog. Dit is wel degelijk de snelste seizoenstijd van Jan Blokhuizen op de 1500 meter. Hij gaat dus aan de leiding naar twee ritten. Wachten nu op rit 7 met Stefan Groothuis. Jakke Jan Leewang hier in de studio. Ik zag je meerdere keren met je hoofd schudden. Wat moet ik daaruit afleiden? Nou, eigenlijk... Uh, uh, Jan, ja... Hij rijdt gewoon een, een, een redelijke opening voor zijn doen... maar dan de eerste volle ronde moet echt wel een halve seconde sneller. Dus ja, 26 uh, laag moet je minimaal rijden... om een beetje mee te doen voor het podium de eerste ronde. He, dan mag je als allrounder mag je dan een iets langzamer opening uh, rijden... maar daarna moet je wel, gaan, uh, moet je wel een beetje uh, iets laten zien. En dat heeft hij echt niet gedaan. Dus, ja, daar, daarom denk ik ook dat hij niet tevreden is. Ja. Wat voor een conclusie moet je hier aan verbinden dan? Dat hij slecht heeft gereden. Ja, dat... want hij, heeft, hij, heeft een paar, hij heeft een hele week kunnen voorbereiden. Hij heeft rust kunnen nemen. Hij heeft gewoon uh, alles aan kunnen doen om die 1500 meter goed te rijden. En dat, heeft hij, dat is er helemaal niet uitgekomen. Nee. Goed, uh, de, de belangrijke ritten gaan nog komen. Uh, u hoort wellicht op de achtergrond het geluid van het ijshockey, Want die wedstrijd is natuurlijk gewoon bezig. Uh, Rusland tegen uh, de Verenigde Staten. We gaan eens even kijken hoe het met die wedstrijd staat. Ja, laten we. Um, Russische versie van um, Kleintje Pils. Die bracht de stemming erg voor de wedstrijd alvast. Laten we heel even luisteren. Dus dat is echt een uh, Russische kleintje pils. Laten we eens kijken wat de Amerikaanse fans uh, hebben gedaan voor de wedstrijd. Nou, die hadden er in ieder geval vertrouwen in dat hun team gaat winnen. Ja, dat kan de the Americans hebben nog een better chemistry, Dus het be een goed match. Ja, daarvoor de Russische fans. Die hadden er dus ook vertrouwen in dat ze gingen winnen. Laten we eens even kijken hoe het is in uh, Washington bijvoorbeeld. En uh, uh, ook uh, van Russische kant natuurlijk. Bij David-Jan Godvraag. Ja, het is nog steeds, um, als ik het goed zie, 0-0 op dit moment. Um, de tweede inning. David-Jan... En Wessel, beide heren, ja. welkom in onze uitzending Radio Olympia. Uh, David, ja, dan eerst maar eens even naar jou. Hoe, hoe belangrijk is deze wedstrijd voor de Russen? 0 was maar, er is net gescoord in de Russen, dus het is nu 1-0 voor Rusland. Ja, okay. um, nou ja, voor Russen is iedere wedstrijd van het uh, nationale ijshockeyteam uh, heel erg belangrijk. En Dat zag je al bij de eerste poolwedstrijd tegen Slovenië, die Rusland met 5-2 moeizaam gewonnen heeft. Toen zat het stadion al, al standvol. Eh, ja, en als de Amerikanen de tegenstanders eh, zijn... dan kun je het gewicht van die wedstrijd nauwelijks meer eh, onderschatten. En je zag het ook in de eerste periode, eh, vooral van de kant van de Russen... er werd heel agressief gespeeld. Want ze zien de Amerikanen toch vooral als erfvijand. Vooral na de smadelijke nederlaag in Lake Placid, de Olympische Spelen van 1980... toen de machtige Sovjet-Unie met 4-3 ten onder ging... tegen een ja, veredeld college-team van de Amerikanen. Um, ik vroeg me af, is het, uh, is het nu rustig op straat eigenlijk? Uh, in Rusland? Ja. Ja, ik kan het een beetje moeilijk hierover zien, want ik zit in Sochi. Ik kan dus ah. niet heel Rusland uh, uh, uh, onder de loep nemen. Maar je kunt je voorstellen dat er heel veel mensen televisie zitten te kijken. Ja. Al dan niet thuis, of in sportbars, of in cafés, of bij vrienden. Er wordt heel uitgebreid nagekeken door heel veel mensen. Nou, wissel de Jong, maak je borst maar nat. Ja. Dus dan achter. Ja, je hoort het hè, van, van David Jan. Er hangt toch uh, in Rusland zo'n... Uh koude oorlogssfeertje omheen. Nou, dat is hier toch echt niet zo. Dan Bijlsma, de nationale Amerikaanse trainer, zei, it's gonna be special. Meer niet eigenlijk. Betekent niet overigens dat die wedstrijd natuurlijk niet belangrijk is. Het is heel erg belangrijk. Vier jaar geleden wonnen de Amerikanen in, in Vancouver, wonnen ze zilver. Verloren op het neppertje, nippertje van de, van de Canadezen. Dus eigenlijk nu bij deze Olympische Spelen wordt er echt goud verwacht. Vandaar dat de druk op de Amerikanen toch ook wel heel erg groot is. En er zit een geweldige echo op mijn oor. Oh, kijken we of we die even weg kunnen halen. Daar <grijg> ja, hoor ho, ho, ho, je helemaal niks van, uh, Wessel. Waar kijk jij eigenlijk? Ik, ik zit gewoon thuis. natuurlijk een beetje ongelukkig tijdstip hier. De wedstrijd is om half acht vanochtend begonnen. Dus, uh, sportbards hier uh, op zaterdagochtend, die zijn nog niet open. Gaan we eigenlijk vanuit al die bars en restaurants uh, dat mensen dan vanavond naar de herhaling in het café gaan kijken? Maar is het wel rustig op straat bij jou dan? Uh, bij mij is het heel rustig op straat hier nu. Ja, nee, absoluut. Het is, uh, er is ook heel veel sneeuwgevallen afgelopen dagen. Dus er werd ook niet gewerkt. Overheidsinstellingen uh, waren dicht. Scholen waren dicht afgelopen de twee dagen. Het is hier uh, rustiger dan anders uh, dan gebruikelijk, zou ik willen zeggen. Oké. Okay. David-Jan, jij kijkt ook naar de wedstrijd. Uh, wie heeft de beste kansen tot nu toe, wat jou betreft? Oeh ja, ik vind dat moeilijk te beoordelen. Ik ben geen, geen ijshockey-expert, maar wat ik al zei, ik vind dat de Russen wel veel agressiever spelen dan, uh, uh, dan de Amerikanen. Ik weet niet of ze daar de, de, de grenzen van het betamelijke bij overschrijden, uh, maar er zijn heel wat uh, tikken en bonken en uh, van dat soort dingen uitgedeeld, met name door de Russen. En ze staan dus met 1-0 voor. Dan um, even terug naar jou uh, Wessel. Uh, er was wat kritiek van de journalist van Sports Illustrated. Die hebben we ook hier in onze rubrieken voorbij horen komen. Die zei van ja de, de NHL competitie die, uh, ja, die, die komt gewoon in het gedrang. Misschien moeten we het ijshockey wel naar de zomer spelen overhellen. Hoe is daarop gereageerd op die opmerking? Ja, je hoort ook het verhaal de andere kant op, dat die competitie zo ongelooflijk zwaar is hier, dat dat uh, toch wel een hele zware wissel trekt op die Olympische Spelen. En dat die toch wel ruimte moeten krijgen, omdat die toch wel heel veel belangstelling ook trekken. Dus ook op die NHL-competitie is ook wel wat kritiek. Hmm. Uh, beschouwen de Amerikanen zichzelf wat jou betreft terecht als, als underdog? Ja, terecht of onterecht, dat, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel natuurlijk een punt dat veel van hun allerbeste spelers uit die NHL-competitie... dat die nu voor de tegenstander spelen, natuurlijk voor de Russen, mm -hmm. heeft ook een voordeel, zou je kunnen zeggen. Hè? De nationale trainer Bijlsma van de, van de Pittsburgh Penguins... Die kent die spelers natuurlijk heel erg goed. Hè? Zoals bijvoorbeeld een Yevgeny Malkin. Hè? Dus je zou ook mogen hopen... ...denken dat hij dan ook daar een antwoord op heeft... ...op die Russische kwaliteiten. Nou, tegelijkertijd vinden die Amerikanen ook... ...dat ze een van de allerbest uitgebalanceerde teams hebben... ...vergeleken met de Europese tegenstanders. Dat het dus niet een of andere gelegenheidsverzameling... ...van vedette is van een team is... ...wat wel over de Russen wordt gezegd. Hè? Die toch moeite hadden om Slovenië te verslaan... ...in hun eerste wedstrijd. Hè? Toch een van de zwakste teams. Van het toernooi. Terwijl de Amerikanen natuurlijk heel erg sterk openden tegen de Sloaken met, uh, met 7-1. Maar je ziet de balans nu op dit moment. Uh, ik zou toch zeggen dat de Russen echt nu op dit moment sterker zijn. Oké, okay. David Jan, nog steeds 1-0 voor de Russen. Nog steeds 1-0. Ja, ik zit hier op een schermpje in, uh, in een hokje te kijken. En er is niet meer gescoord, dus het blijft 1-0 vooralsnog. Oké, okay, ja. we houden het in de gaten. Dankjewel. Ja, Wessel wel. de Jong en David-Jan Godfoy. Ja, voor alle duidelijkheid. Uh, er is nog niks beslist. Hè. Het is een poolwedstrijd. Dus uh, uh, ze kunnen elkaar ook nog eens een keer in de finale tegenkomen. Dat, Dat zou het zou zijn. We gaan even bij Marcel Mesker kijken. In het ABN AMRO-tennis-toernooi. Uh, de halffinale. Berdig tegen Rubinast. Als ik het goed heb, hè? Tegen Ernst Gulbis uit heb ik zo verkeerd verstaan, Ja, ja, ja, ja. Goeie speler hoor, veel power. En hij doet het eigenlijk helemaal niet slecht. Hij slaat zelfs meer winners dan Berdy. Maar hij heeft toch zojuist die eerste set verloren met 6-3. Berdy serveert erg sterk. Het uh, dwingt gewoon wat meer vrije punten daarmee af. Eerste servicepercentage van Berdich wat hoger. En als je van uh, dit jaar uh, service games uh, bekijkt, want ze houden natuurlijk bij de ATP alle statistieken bij, heeft hij vanaf 1 januari 140 service games uh, gespeeld, waarvan ieder 135 won. Nou, daar zit bijvoorbeeld halve finale Australian Open bij. Uh, daar zitten Davis Cup wedstrijden bij. Er zit het toernooi van Doha bij. En nu dus ook Rotterdam meegeteld. Dus dat zijn heel veel service games. Dus het geeft wel aan hoe stabiel die is in uh, uh, op eigen service en hoe moeilijk het is voor de tegenstanders... om door die service van de Tsjech te komen. Dat blijkt ook weer in die eerste set. Hij kreeg één breakpoint meteen raak en ging door de service uh, van Gulbis heen. Dus ja, met die ene break uh, heeft Berdig nu de eerste service op zak. Het is 6-3 voor de Tsjech en we zitten uh, in de openingsgame van de tweede set. Horen we hier straks weer, Marcella Mesker vanuit Rotterdam. Ja, een medaille. En net geen medaille. Hoe kijkt bondscoach Jeroen Otter terug op het brons van Sienkie Knecht... en natuurlijk die vierde plek van Jeroen Temmers? Ja, een heel verdrietig moment met Jorien. Ik weet hoe ongelooflijk hard ze hiervoor gewerkt heeft. En dan, dan, dan zie ik zo'n halve finale, dat gaat goed. Ze heeft snelheid, ze heeft durf. En dan in die, in die finale is ze net twee, drie seconden te laat. Ze ligt, ze ligt op twee en ze ligt plotseling op vijf. En dat is ze dus allemaal op één rechte eind. Ja, en dan zit je eigenlijk in een bijna onmogelijke situatie. Die meiden voor je, die, die gaan het tempo omhoog gooien. Dat, dat slingert van links naar rechts ja, en dan kom je er niet meer voorbij. En... Dan is er geen houden meer aan. En dan is er geen oude meer aan. En dan, ja, dan rij je hem uit op een vierde plek en dat is, ja, dat is, uh, balen. Ja, want je denkt op voorhand, als je die val ziet van... Hé, hey, er blijven er vier over, die om drie plakken gaan strijden. Daar liggen mogelijkheden. Maar ja, ze werd zelf ook een beetje uh, geraakt, hè? Ja, dat is het juist, ja. en, en op deze snelheid, je benen, die, hè, het zuur komt al uit je oren. En als je dan nog een keer moet reageren... He, dan, uh, ja, dan is het nog, nog pijnlijker. En dan lig je op die, ja, een beetje verloren vierde plek. Ja, en als je dan een paar van die ervaren meiden... zoals een Fontana voor je hebt, ja, die kijkt links, die kijkt rechts... en die houdt je constant, houdt ze je achter je. Ja, dan, heb, dan is er gewoon geen ruimte. Dan Shinky. Het was echt de dag van Shinky Knecht. Hij heeft dagen, dan lukt het allemaal niet. En vandaag leek alles om mee te zitten. Ja, Er zat heel veel mee. Hij nam ook constant het initiatief. Hè. Dat had ik hem echt met, met, met uh, schoppend erin gekregen gisteravond al. Van Wat er ook gebeurt. Je neemt initiatief. Je gaat vooraan rijden. Um, en dat lukt in die kwartfinale. En ja, ze maken fouten achter hem. En in die halve finale maken ze weer fouten. En, uh, hij, hij zat constant op de goede plek, op het goede moment. Alleen in die finale, dan gaat hij naar kop. Hij net trekt hij niet snel genoeg door... Uh, links, rechts komen ze hem allemaal uh, buitenom, uh, binnendoor. En dan uh, uh, is het even afwachten. En dan wordt hij wat nonchalant. En dan is het weer typisch, Shinky. En dan uh, ligt hij opeens op vijf. En dan zien we hem denken van, hé, hey, wat doe ik hier? Oh, nou. Hoppa. Nou, dan is het nog vijf rondjes. Hij blijft rustig. Hij blijft kijken. En hij schuift weer op. En hij ja, uiteindelijk een prachtige laatste bocht. Ik dacht nog even, gaat hij naar twee? Nee, net weer niet. Uh, en dan schuift hij dat telescoop B van hem uit en dan uh, haalt hij die bronzen plak binnen. Want het was al een magistrale finish die hij had, natuurlijk. Ja, maar dat... Ja, dat, dat ja, Shinky helpt, Shinky lacht wordt wel eens gezegd. En ja, dit was lachen vandaag. Ja. Heb jij zitten genieten van Shinky vandaag? Ik heb... Uh, ja, ja. Want Ach, het, al, dit, het lijkt me wel eens een pain in de ass voor een coach, maar... <laughs> ja, nou, je, je moet hem zien. Hè. Dan, dan uh, is het echt uh, 30 seconden voordat hij start, dan rijdt hij nog één keer langs... en dan knipoogt hij zo van... Uh, uh, dit meisje is voor mij, dat zo lijkt het bijna. Dat is, dat is mooi om te zien. Nou, prachtig. Uh, Jaco-Jan Leeuwang is bij ons. Uh, vooral om over het schaatsen te praten. Maar Jaco-Jan, jij doet ook aan, aan short track? Ja, ik train uh, in Leeuwarden bij uh, Trias. Bij een hele leuke vereniging. Ook uh, komen veel uh, talenten vandaan. En uh, <tus> ja, dus, uh, je, wat je dus ziet tegenwoordig... is dat, uh, dat, die, dat, dat kinderen en op shorttrack zitten. Mm -hmm. Dus dan trainen ze twee keer per week short track. Maar ze gaan ook langer baanschaatsen. En dan doen ze aan Heerenveen. En, en wat euh, vind je het leuks? Wat merk je uh, nou, aan? De, de trainingen bij het short track zijn gewoon heel leuk. Dat vind ik zelf ook heel erg leuk. Er wordt heel veel met af, aflossing gewerkt. Iets kortere intervaltrainingen. Hmm. En ja, de techniek is, is, is heel erg belangrijk. En wat je ook hoort is dat er zijn nu een paar oud lange baanschaats die doen ook mee. Hè, dat is een soort oude mannengroep die <laughs> daar ook. <laughs> en uh, ja, die zeggen ook allemaal van ja, als ik dit uh, toen had gedaan, dan had ik ook veel makkelijker die bochten gereden. Oh, ja. De, de, de, is het is heel makkelijk te combineren eigenlijk, uh, maak ik hieruit op. Het vult op of moet je, ja, jou, moet je daarin groeien? Of? Nee, je kunt, je kunt, ik, ik schaats ook met mijn eigen kinderen. Schaats ik ook zo, zo uh, nu en dan even op de lange baan. En dan uh, heb ik andere schaatsen aan. Het gaat prima. Zullen hmm. dus we eens weer gaan concentreren op uh, de 1500 meter bij uh, de mannen die gaan? Dus. Er zijn een paar uh, ritten nu bezig waar we niet echt heel veel aandacht aan zouden hoeven te besteden. Um, waar kijk jij naar uit? Welke rit? Ja, ik denk dat de eerste rit waaraan we echt kunnen zien... Uh, wat ongeveer de tijd gaat worden, is van Stefan. En daar, uh, ja, daar ga je ook kijken van, nou, hoe rijdt hij? Uh, rijdt hij stabiel? Uh, komt hij de laatste ronde goed door? Hoe dat opent is de die? rit hierna, toch? Dat is de rit hierna. Ja, en Stefan Goothuis. Ja, die rit gaat heel veel zeggen over de rest van het veld. Ja. Verwacht je veel van Stefan Goothuis? Ja, als, als hij goed uh, de laatste ronde doorkomt... en hij kan goed zijn ritme houden en hij blijft goed achterop zitten... En wat hij ook heel goed deed op de 1000 meter... Ja, dan kan hij echt wel heel, kan hij gewoon goud winnen. Wat wordt de winnende tijd? Welke richting gaat het dan? Ja, nou, dat is ik nog even in, echt zo leuk. Ik, denk, ik denk dat ze onder 1.45 kunnen rijden. Ja. Het is gewoon een heel snel ijs. 1.08. Laag op de 1000 meter. Dus de hal is goed. Het ijs is goed. Dus uh, ja, ze moeten onder 1.45 kunnen rijden. En zie je Nederlander op het podium? Jawel, ja. ja? Welke plek? Ik denk dat Juskov wint, dus ik, denk, ik hoop Silverbrons. Uh, de Amerikanen, daar had je het ook al even over. Je hebt ons een, uh, nog even een lijst gegeven ook met wat persoonlijk records. Zie ik daar nou goed dat Johnny Davis het hardst heeft gereden? Ja, ja, Johnny Davis is houden. En die heeft dit jaar ook de snelste tijd gereden in Salt Lake City. Maar stel nou dat dat pak, dat, dat oude pak, dat hij daar ja. toch zich dan helemaal optimaal in voelt. Dan zou hij dus goud kunnen pakken vandaag. Uh, uh, Wat als? Hè? Hij zou op het podium kunnen komen. Hmm. Ja, ik, denk Goud, dat Jusco, gaat... ik denk dat Jusco wint. Maar... Ja? Ja, ja? Stel je voor dat die Amerikanen nu heel goed rijden allemaal. Dan, hebben, ja, dan dat bewijst dat gewoon dat ze op de, op de andere afstanden, dus bijvoorbeeld de duizend meter dames, dat ze daar echt heel veel hebben laten liggen. Ja. En, en dat, zou, dat is natuurlijk wel zonde. Goed, Sebastian en Paulien zitten nu te kijken naar het voorprogramma van uh, Steven Groothuis. Steven ja. Sorry, ik was even mijn aandacht kwijt. Naar wie zit je te kijken, Sebastian? Naar uh, Matteo Anesi en uh, de Fransman Juan Fernandez. Die rijdt in plaats van Conté, die nog steeds niet mee kan doen. Vanwege de naweeën van uh, hyperthyreoïde. Uh, hij traint nog wel, st nog steeds trouwens hier uh, in de Adler Arena, iedere dag. Dus wellicht dat Conté nog wel in actie komt op de 10 kilometer en de ploegenachtervolging. Dan samen met Fernandez. Nou, Fernandez gaat er rit ruim verliezen van... Matteo Anesi En die komt bij lange na niet aan de tijd van Jan Blokhuizen. Ook boven de 1,50. Oh. 1,50, 59. Ja. Fernandes 1,52, 70. Paulien, um, we moeten toch constateren na de eerste zes ritten dat het niveau in de breedte nou niet bepaald hoog ligt. Gewoon laag. Ja, nee, deze rijders, dat uh, er gaat straks echt een stuk harder gereden worden. Dus die, uh, maar goed, zoals een anesthesie is eigenlijk ook niet echt een 500 meter rijder. Hè. Dat zijn, zijn mannen die meer uh, uit de verf komen op de 1000 meter. Um, maar ja, straks, ja, wat wat, wat Jaco Jan ook zegt, uh, de, de volgende rit van uh, Steven Groothuis, dat gaat echt wel iets zeggen. Hij rijdt alleen tegen, moet uh, ik het even goed uitspreken, Alexander Ziekin. En um, uh, in de buitenwacht start Stefan. En zie ik ja, die rijdt eigenlijk alleen de, in de World Cups. Hebben we in de B-groep zien starten. En ergens achter in het veld. Dus ja, Stefan moet straks zijn race gewoon ook helemaal alleen rijden. Wat op zich niet een nadeel hoeft te zijn. Want je kan ook gewoon heel vrij zelf je eigen race uh, uh, rijden. Dus ja. Het, is, het gaat nu, uh, hij staat nu uh, ondertussen zich klaar te maken voor de start. Dus nu gaat het spannend worden wat het uh, gaat brengen. Het gaat los, zo'n beetje. En wij hebben ook wat lijstjes gemaakt. Hebben we tot nu toe nog niet gedaan trouwens. Maar vandaag voor het eerst collega Stefan Dalebout, uh, Paulien van Deutekom... en ondergetekende een top drie ingevuld. Ik ga ja. ze niet noemen. Ja. Maar ik kan wel een klein tipje van de sluier oplichten... dat uh, Stefan Groothuis er twee keer in voorkomt. Hij staat bij één <laughs> van de drie een keer op zilver. En bij één van de drie een keer op de bronzen medaille. Eens kijken of dat uit gaat komen vandaag. Hij staat inmiddels. Dus in de buitenbaan klaar. Gouden Stefan, de gouden medaillewinnaar van de kilometer. Hij wordt aangemoedigd op de tribune door vele Nederlanders. Ook door Ronald Mulder, door Michel Mulder en door Jan Smekens. Ronald Mulder en Jan Smekens, ploeggenoten. Die hadden kaartjes voor de ijshockeywedstrijd. En die kwamen er toen plots vanmorgen na de training in één keer achter... dat die ijshockeywedstrijd, <lacht> uh, Rusland-Amerika, wel heel erg overlapt met deze 500 meter. En toen dachten ze, verdorie, kunnen we één periode kijken... en dan moeten we alweer terug om Stefan aan te moedigen. Maar ze zijn er hoor. Zo sportief zijn ze. En Groothuis is goed weg. En dat is alles anders geweest met Stefan Groothuis. Denk aan de 500 meter. Nu is hij goed weg. Net zoals dat op de 1000 meter gebeurde. Vindt hem de zelfs beter starten. Nog dan op de 1000 meter. Hij heeft geen last meer van die druk. Die druk is weggevallen. Die immense druk. Tuurlijk zal er wat druk op zijn schouders liggen. En hij zal erin vliegen. Dat is de verwachting. Nou vliegt hij erin of niet. Hij vliegt erin met 23-23. Dat zijn de openingen Paulien. Dat is een ontzettend goede opening voor Stefan. En je ziet hem ook vol die bocht aangaan en hij moet ook hier voor hem is nu zaak om, om die ronde ja, met gemak hard te rijden. Eens kijken of hij dat gaat doen. Wat die eerste volle rondetijd wordt. Hij heeft inderdaad helemaal niets aan Shigin. Zoals Pauline al voorspelde. De B-groeprijder rijdt al op een meter of 30 achterstand. Als de eerste volle ronde van Stefan Groters hier in aantocht is. En die gaat in 25.55. Bijna dezelfde rondetijd volgens mij als op de 1000 meter in zijn eerste ronde. Nu eens kijken hoe dat dadelijk dat verval gaat zijn richting die tweede volle ronde. Technisch gaat hij ogenschijnlijk goed. De concentraties patten vanaf. Hij snijdt de buitenbocht in dit geval goed aan. Heel mooi. Van buiten naar binnen toe. Niet te dicht bij die rand. Verliest wel wat snelheid in de buitenbocht. Komt er ook een beetje wijd uit. Gaat dan weer naar het midden van zijn baan toe. En komt onderweg naar het vel. Moet je mij horen. Naar de bel. En zijn tweede volle ronde is 27-33. Paulien, dan verliest hij wel een heleboel in zijn ronde. Ja, hier, hier is wel een, dit is wel een redelijk, uh, redelijk groot verval. Maar ja, alsnog is voor Stefan nu zaak om te gaan zitten. En hij trapt Ja, Het gaat hem wel met moeite kosten nu. Hoor. Hij trapt nu de binnenbocht in. De laatste binnenbocht. Inderdaad, uh, Stefan Groothuis gaat uiteraard de rit ruim winnen. 1.46.50 is nog altijd de snelste tijd van Jan Blokhuizen. Wat komt hier voor tijd aan? Komt er 1.45 aan? Of wordt het ook 1.46? Het wordt ook 1.46 denk ik. 1.46.08. 1.46.08. Zo snel was Stefan Groothuis dit seizoen nog niet. Hij is een uh, goede drie tiende van de seconde. Sneller dan bij het Olympisch kwalificatie toernooi in Heerenveen. 1.46.08. Daarmee is staat Groothuis dus nu bovenaan. En 46-50 Blokhuizen op de tweede plaats. Na zeven ritten van de tien in het eerste blok. Want na tien ritten gaan we de baan dus verzorgen. Nou, we gaan nog even naar uh, Jaco Jan hier in de studio. Wat zag jij bij deze rit? Ja, een heel uh, dramatisch slechte laatste ronde. En ik denk dat ze hun tactiek is geweest. Dus van, van, van Jac en van Stefan om gewoon maar... vanaf het begin af aan heel hard te rijden. Nou, dat zag je dus. Een hele snelle opening... Uh, hele snelle eerste, echt een hele snelle eerste ronde. Dus dat, dat zijn Salt Lake City rondes. Uh, nou, daar neem je wel risico's mee hoor. Dus uh, en je zag ook dat hij vrij hard moest werken in die eerste ronde om die tijd te halen. Het was niet dat hij, zoals Pauline al zei, jij moet eigenlijk heel makkelijk zo'n eerste ronde door kunnen komen. Hè? Dus hij heeft vrij veel uh, verspeeld. En dan die tweede ronde was al niet goed. Dan, als je dan nog 26 rijdt en vervolgens uh, dan. Ja, dat kom je uit op 1.46.08. Precies. We moeten er even uit. Daar kappen we je af. We gaan naar het nos nou van drie uur tot zo. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... een van Nederland's beste acteurs, Gijs Scholten van Aschat. Iedere nacht van 12 tot 1 Films als Kloaka en Teersa, maar ook televisie zoals bijvoorbeeld De Vloer Op. Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En nu schittert hij in een toneelstuk, Dantons Dood.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 Aan zee vakantiehuizen. Daarnaast krijgt u nu bij Volkswagen bovenop de 2 jaar standaard garantie twee jaar extra vanaf slechts 99 euro. Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl. Visite, visite, een huis vol visite.